Zeg je wat we erop zitten? Als je dat zou kunnen. Ja, ja. Oh. Denk je nog wel eens aan de oorlog? Ja, een vraag um, Zo maar.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 Misschien willen uw kinderen wel een eindje met u wandelen? Ja, als ze dat willen. Ja. Waar gaan we naartoe? Ik kan me niet scheuren. Nu nee, maar even zitten. Slaapje? Nee, dat wil zeggen, ik geloof het niet. Zou je dan weer terugbrengen?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 De bakkerszoon uit Zwolle was opgeleid tot onderwijzer. Hij is dat ook korte tijd geweest, maar wendde zich al in 1915 tot de journalistiek. Na de oorlog werd hij hoofdredacteur van Het Vrije Volk...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 Pieters veel aangelegen om meer abonnees te werven. Desnoods ten de de koste de, van het gehalte der Terwijl het er de ondergetekenden juist om te doen is. Het, het pijlen van het tekst op een, een dusdanige hoogte te brengen, brengen. Dat belangstellende wetenschappelijke lezers er belangstelling, belangstelling voor kunnen opbrengen. opbrengen. Met koning. Met Geert Meijerink. Dag Geert.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 Aan de schriftelijk vastgelegde afspraak dat de redacteuren de kopij te zien krijgen voordat, deze, voordat wordt deze wordt gezet, houdt hij zich niet. Het laatste, te verscheiden nummer van 1974, heeft hij ons in, in drukproef ter hand gesteld, waardoor het ons ondoenlijk wordt daarin ingrijpende veranderingen aan te brengen, hoewel, hoewel wij deel van de inhoud in het, het pijl vinden van een wetenschappelijk tijdschrift.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 Dat de samenwerking zonder moeite kan worden omgezet in een vrijblijvende medewerking. Zodat de mogelijkheid, mogelijkheid open blijft om de, in de, de toekomst, band in de toekomst, wanneer de opvattingen, de opvattingen weer naar elkaar zijn, zijn, zijn toegegroeid, te herstellen. De leden van, van de redactie van tijdschrift, A.P. Birta M. Koning. Mag ik je mijn deelneming betuigen? Dank je.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 Terwijl het gewoon het product is van het denken van mensen. Nee, dat wist ik niet. of niet de tijd is. Wel gecondoleerd. Het zal wel niet goed zijn maar ik doe, het toch maar. Even. Het is best.